8 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Huis van Afgevaardigden stemt in met schuldenakkoord. Explosie op speedboot Alkmaardermeer. En vader Amy Winehouse begint afkikkliniek. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het schuldenakkoord. 269 afgevaardigden stemden voor, 161 stemden tegen. Onder de tegenstemmers waren de ultraconservatieve republikeinen... van de Tea Party, die elke verhoging van het schuldenplafond afwijzen... en die nog veel meer hadden willen bezuinigen. Ook de helft van de democraten stemde tegen. Vooral omdat er geen belastingverhoging voor de rijken is afgesproken. Opvallend was de aanwezigheid van de democratische afgevaardigde... Gabriel Giffords, die in januari in Tucson door het hoofd werd geschoten omdat het de eerste keer was dat ze weer terug was op Capitol Hill... kreeg ze na de stemming een groot applaus van alle afgevaardigden. Nu het Huis van Afgevaardigden het schuldenakkoord heeft goedgekeurd... moet alleen nog de Senaat het groene licht geven. Dat levert naar verwachting geen problemen op. De stemming staat gepland voor vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Daarna zal president Obama zo snel mogelijk... zijn handtekening onder het akkoord zetten. Chemieconcern DSM heeft een sterk kwartaal achter de rug. De winst steeg van 149 miljoen euro in het tweede kwartaal vorig jaar... naar bijna 400 miljoen in dezelfde periode van dit jaar. De flinke winststijging was vooral te danken aan de verkoop van een aantal bedrijfsonderdelen. DSM profiteerde daarnaast van de groeiende vraag naar vitaminepreparaten. Het chemieconcern had wel last van de hogere kosten voor grondstoffen en energie. Ondanks de onzekere wereldeconomie verwacht DSM ook de rest van het jaar goed te draaien. Mandy Pijnenburg is vrijgelaten uit de gevangenis in de Dominicaanse Republiek. Ze zat vijf jaar vast voor cocaïnesmokkel. In 2006 werd ze gearresteerd met ruim 20 kilo harddrugs in haar koffer. Pijnenburg, die toen 18 was, zegt dat ze tot die smokkel was gedwongen door een groep Loverboys. In eerste instantie kreeg de Tilburgse tien jaar cel, maar dat werd later gehalveerd. Haar zaak kreeg veel publiciteit, onder meer door een boek en een documentaire over de kwestie. Mandy Pijnenburg werd ruim een week geleden al vrijgelaten... maar dat is nu pas bekendgemaakt. Later vandaag komt ze aan op Schiphol. Bij een explosie op een speedboot in het Meer in Noord-Holland... zijn negen mensen gewond geraakt, onder wie vijf kinderen. De speedboot lag met twee andere boten bij een eilandje... toen de motor ontplofte bij het starten. In totaal belanden tien tot vijftien mensen in het water. Eén volwassene en een kind zijn met ernstige brandwonden... naar het brandwondencentrum in Beverwijk gebracht... De andere gewonden zijn met lichtere brandwonden opgevangen in ziekenhuizen in de buurt. De boot die ontplofte is daarna gezonken, de twee andere boten raakten beschadigd. Een vergadering van de VN-veiligheidsraad over de bloedige onlusten in Syrië heeft niets concreets opgeleverd. De raad was bijeengekomen op verzoek van Duitsland na het geweld van gisteren en eergisteren... waarbij zeker honderd Syrische antiregeringsbetogers zouden zijn gedood. De westerse leden van de Veiligheidsraad willen al maanden een veroordeling van het Syrische regime. Maar China en Rusland, die vetorecht hebben, zijn tegen. Ze vrezen dat een veroordeling de opmaat is voor militair ingrijpen. Iets wat wordt ontkend door het Westen. Na de bijeenkomst wilden diplomaten alleen kwijt dat er beweging in het standpunt van de tegenstanders lijkt te zitten. Maar meer toelichting gaven ze niet. Afgesproken is dat de Veiligheidsraad later vandaag verder over Syrië vergadert. Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse provincie Kunduz er zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. Tien raakten gewond. De aanslag werd gepleegd op een gebouw waarin ook een beveiligingsfirma is gevestigd, die werkt voor een Duitse organisatie. Een van de daders liet een auto bij de ingang ontploffen, waarna twee anderen zichzelf binnen het gebouw opliezen. Het is onbekend of er ook buitenlanders onder de slachtoffers zijn. In Kunduz is ook de Nederlandse politietrainingsmissie gestationeerd. De Verenigde Naties waarschuwen voor verergering van de hongersnood in Somalië. Vorige maand riep de VN een hongersnood uit in twee regio's in het zuiden van het land... waar meer dan 3,5 miljoen mensen wonen. Maar nu lopen de inwoners van nog eens vijf andere regio's het risico dat er te weinig te eten is. Volgens VN-ondersecretaris-generaal Amos kan dat alleen worden voorkomen... als er een kleine 1,5 miljard dollar beschikbaar komt. De VN organiseert binnenkort samen met de Afrikaanse Unie een internationale hulpconferentie. De vader van de overleden zangeres Amy Winehouse wil een afkikkliniek beginnen. Hij wil onder de naam Amy Winehouse Foundation samenwerken met bestaande afkikklinieken en zoekt bij steun van de overheid. In Groot-Brittannië hebben afkikcentra van de overheid vaak lange wachtlijsten en privéklinieken zijn voor de meeste Britten niet te betalen. Volgens Mitch Winehouse zijn er honderdduizenden jonge verslaafden in zijn land die met goede hulp een normaal leven zouden kunnen leiden. Zangeres Amy Winehouse worstelde jarenlang met een drugs- en alcoholverslaving... en stierf anderhalve week geleden in haar huis in Londen. De uitslag van het onderzoek naar haar doodsoorzaak wordt later deze maand verwacht. En dan nog het weer. In het binnenland eerst nog plaatselijke misbank. Maar verder overal zon en maximaal tussen 24 graden aan zee en 28 in het binnenland. Morgen opnieuw warm, maar dan in de middag onweersbuien.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen. Het is dinsdag 2 augustus. En de eerste hobbel in Amerika is genomen. The bill is passed without objection. A motion reconsider is laid on the table. En door die perikelen in Amerika en de schuldencrisis van Europa... is Zwitserland hartstikke duur geworden. Gaan we zo over praten. Verder aandacht voor de ontplofte boot. En Mandy Pijnenburg, het slachtoffer van de Lover Boys is vrij. De leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden waren vannacht doordrongen van hun verantwoordelijkheid om een oplossing te vinden voor het schuldenprobleem. Both parties got us in this mess. Both parties are gonna have to work together to get us out of this mess. And the real problem, I would add, Mr. Speaker, is the fact that we spend way more money than we take in. We have to address that. Beide partijen hebben ons in de problemen gebracht. Nu moeten ze samenwerken om ons er weer uit te halen. Paul Ryan, republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden, noemt het probleem bij de naam. De Verenigde Staten geven veel meer geld uit dan er binnenkomt. En daar moet iets aan gedaan worden. One vote down and one to go. These are live pictures of Capitol Hill, where the U.S. House approved a bipartisan deal. to raise the country's debt ceiling and cut its deficits. CNN deed vannacht verslag vanaf Capitol Hill. Het was spannend, maar het Huis van Afgevaardigden stemde overtuigend voor het voorstel. dat de financiën van de Verenigde Staten moet redden. De financiën zijn dan wel gered, maar. Zijn de Amerikanen dat ook. Dit democratische, deze democratische afgevaardigde stemde tegen het voorstel. Emmanuel Cleaver noemde het een satanische sandwich. If you look baan of the bun or de the, the, the paper on the outside of this deal, uh, the contents are antithetical to everything that all the great religions of the world teach, which is taking care of the poor, the elderly, uh, the children. Uh, and, uh, I don't think that we in Het akkoord gaat in tegen alles waar de grote religies voor staan, vindt Cleaver. Het zorgen voor arme mensen, voor ouderen, voor kinderen. De Senaat stemt vanmiddag over het voorstel. En na de Senaat mag president Obama zijn handtekening eronder zetten. En dat moet voor middernacht Amerikaanse tijd. All this needs to happen before midnight tonight... so the US won't run out of money to pay its bills... Daar gaan we verder over praten. Met oud-NRC-correspondent, oud-NRC-Amerika-correspondent... Tom Jan Goedemorgen. Goedemorgen. Voor middernacht moet het helemaal uh, rond zijn. Maar ja, dat lijkt met deze stemming in het huis van afgevaardigden volgens mij niet meer zo'n probleem. Nee, je kunt uh, nu wel een aardige wedstrijd opsluiten dat dat... Uh... Dat dat goed gaat komen. Ja, 269 voor, 161 tegen. Uh, terwijl gisteren iedereen toch dacht: uh, van het wordt een soort close call. Uh, hoe kan het dat er toch een behoorlijk ruime meerderheid is geworden? Uh, omdat er veel meer Republikeinen voor hebben gestemd dan, dan je dan, dan de meeste mensen aanvankelijk of dan veel mensen aanvankelijk voor zagen. Uh, uh, en ze hebben vanuit het perspectief van de president. Uh, nog altijd de helft van de democraten hebben tegengestemd. En dat is voor de president betrekkelijk uh, ingewikkeld, uh, ingewikkelde ingewikkeld uitkomst. Ja, dus eigenlijk moet je zeggen, er zit een groot probleem bij de democraten... dan zoals we in de berichtgeving eigenlijk bijna altijd geneigd zijn... om te zeggen het probleem is bij de Tea Party. Nou, kijk, uh, de Tea Party heeft... de Republikeinen hebben inhoudelijk uh, de meeste van hun wensen... Uh, uh, ...verwerkelijk gekregen. Uh, voor de democraten is het exact omgekeerd. Dus het is inhoudelijk niet onlogisch... Dat, ...dat nu vooral uh, democraten... ...opponeren tegen dit, uh, deze, deze uitkomst. En dat betekent dat Obama... ...eigenlijk een groter probleem heeft. Nou, ja... In, in, ...in principe wel. Kijk, het, het zit... Uh, ...het zal zo uitpakken... ...vermoed ik... Um, een, een zittende president komt pas echt in de problemen als er een partijgenoot opstaat die uh, een jaar uh, voorafgaand aan de presidentsverkiezingen zegt... ...ik daag jou uit, ik ga proberen uh, de nominatie van mijn partij voor de, voor de presidentsverkiezingen te krijgen. Uh, daarvoor is het een erg kort dag. Uh, procedures en ook financiële uh, verplichtingen die vergen dat zo iemand... Uh, uiterlijk in december uh, uh, alles gegeten heeft. Dus die heeft nog maar een paar maanden in feite om dat voor elkaar te krijgen. Dat is het grote gevaar dat als gevolg van deze uitkomst uh, ze zich zou kunnen voordoen. Uh, anderzijds is het zo dat uh, voor Obama, als hij volgend jaar tegen een republikein uh, in, de, in de campagne staat, is het voor hem ongelooflijk gemakkelijk als ik kan zeggen ik heb... Ik heb uh, akkoorden gesloten waar ik het niet mee eens was... maar voor het land en om, de om met, samen met de Republikeinen de problemen aan te pakken. Ja. Ondertussen, want we hebben alvast even over die verkiezingen... die kiezer, uh, in alle reacties die ik zie... of dat nou op de Nederlandse televisie is... of op de internationale televisiestations... die hebben echt iets van, ze maken er een potje van daar zo in, in, in Washington. Het imago, uh, wat volgens mij toch al niet zo goed was... Uh, leidt er ja. behoorlijk onder. Kijk, het, het imago van het congres met name is al uh, zo slecht. Het kan daar nog niet slechter. Uh, alles wordt gepeild in Amerika en opiniepeilingen laten structureel zien... dat uh, de waardering van het publiek voor het congres schommelt tussen de 20 en 25 procent. Na de afgelopen week zal dat nog een paar procentpunt gedaald zijn. Maar ja, voor, de, uh, uh, uh, uh, voor het af. Veel dat uh, er weinig uit. Nee. Kortom, weinig hoge petten op uh, daar zo van de politiek. Maar goed, het mm -hmm. akkoord is er. Het uh, moet nog even gestemd worden. Even onder dat uh, voorbehoud door de senaat. vanavond, mm -hmm. Rond een uur of zes. Dan kan Obama het ondertekenen. Uh, kan het daar meteen in werking treden? En, en ja, dan treedt het meteen in werking. In, in die zin dat het schuldenplafond... Uh, kan onmiddellijk opgehoogd worden. Ja. Die bezuinigingen, dat is een ander verhaal, dat is technisch. Die, die, die gaan zeker niet allemaal onmiddellijk in werking. Nee, en dan moeten ze nog een aantal mensen zoeken voor, uh, voor dat comité, wat uh, zich erover gaat buigen. Dank ja. Meeuwens, dankjewel voor de toelichting. Okay. Dag. De ontploffing op het pleziervaartuig gisteravond. Negen mensen zijn daarbij gewond geraakt. Ongeluk gebeurde op het Alkmaar de Meer. In de buurt van het dorpje De Woude. Verslaggever Roel Paul. Langs de oever van het Alkmaar de Meer staan nog allemaal voertuigen van de hulpdiensten. Politie, brandweer. Maar het meeste werk is wel zo'n beetje gedaan. Het water ligt er spiegelglad bij. Het is een mooie zomeravond. En er zitten een paar mensen nog even na te praten over wat er vanavond gebeurd is. Ik ging even het vuil wegbrengen. En uh, ik, uh, ik, ik zag zo drie bootjes liggen, die lagen lekker voor anker. En ik loop terug en ik hoor een gigantisch harde explosie. Stukken van de boot en nog een kinderlucht in. Ja. Grote rookpluim, hele zwarte rookpluim. Dus dat was een enorme explosie? Ja, ja. gigantische knal. En wat gebeurde er toen? Uh, het eerste wat ik daarna hoorde was een hoop gegil. Heel veel gillen. En dat heeft de meeste indruk op me gemaakt. Hier uh, worden zeg maar, die, uh, die boten in en uit het water gelaten. En gelijk met die klap gingen allemaal speedboten erheen als een raket. Dus die, uh, er waren gelijk een hele hoop bootjes ter plaatse. Mm -hmm. die, konden allemaal, uh, die konden allemaal helpen. De mensen werden uit het water gehaald. En toen was het ook nog um, ja, best wel heel veel commotie van... Goh, jongens, is iedereen daar? Mm. En ook omdat wij dus gezien hadden dat er een kind de lucht invloog... hadden ze iets van, oh jee, die moeten we nu in het water gaan zoeken of iedereen er is. Maar toen op een gegeven moment hoorden we van ja, iedereen is daar. Heeft u enig idee wat er gebeurd zou kunnen zijn... een boord van dat vaartuig dat ontploft is? Ja, het was een uh, houten speedbootje. En die oude houten speedbooten die hebben een uh, benzinemotor. En uh, waarschijnlijk uh, ja, heeft er iets van een cabrateurtje of zo staan lekken. En uh, ja, dan komt die benzine dan, die, die blijft onderin die boot liggen. Ja, en er hoeft er maar één vonkje bij te komen en dan, uh, dan gaat die de lucht in. Woordvoerster Petri Koenen weet hoe de slachtoffers eraan toe zijn. Het uh, ging om een familie van in totaal uh, 15 mensen, acht volwassenen en zeven kinderen. Uh, negen mensen die zijn uh, gewond geraakt, waarvan er zeven eerst en tweede graads brandwonden hebben. Die zijn naar diverse ziekenhuizen in de regio vervoerd. En uh, één volwassene die heeft uh, derde graadse brandwonden en ja, die is naar Beverwijk vervoerd. Ook uh, samen met een kindje die ook uh, iets ernstiger verwondingen heeft dan die eerste. En tweede graad brand vonden. Een van die boten zou zijn gezonken? Het middelste schip is gezonken. Ja, daar heeft een ontploffing plaatsgevonden. En uh, ja, daar was eigenlijk niet heel erg veel meer aan die boten redden. Is het mogelijk dat daar nog mensen in zitten? In dat gezonken wrak? Nee, nee, nee, nee. Absoluut niet. Zo dadelijk gaat het over de spin. En de kenners weten dan dat het gaat over het legendarische fokkertoestel. Pas schrikken, Jolanda van der Velde. Heb je een file? Ja, wel drie. Bert, uh, het is wat... Uh, ja, goedemorgen. Het is langzaam rijden ben je niet gewend op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Gooi-Meer en Muiderslot 4 kilometer. Ook op de A15 Gorkum richting Europoort bij het knooppunt Vaanplein 3 kilometer. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij het knooppunt op het Klein polderplein 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. De voortdurende onrust op de financiële markt over de euro en de dollar is ook goed merkbaar in Zwitserland. Nog nooit namelijk was de Zwitserse frank zo duur. Vier jaar geleden kreeg je voor een euro nog 1,70 frank. Nu staat nog maar 1,12 euro en frank. En Zwitserland was natuurlijk al niet goedkoop, weten we allemaal. Wouter Meijer, onze correspondent. Wouter roek aan het nou allemaal. Ja, het is een van de weinige veilige havens die er nog over zijn in Europa. Want de rest om Zwitserland heen heeft allemaal de euro of een munt die daaraan gekoppeld is. Nou, over de Amerikaanse dollar we het intussen niet meer te hebben. Uh, dus dan zijn er maar weinig vaste waarden waar je als belegger je geld in kunt steken. Bijvoorbeeld goud of dus inderdaad je geld in Zwitserse franken beleggen. En dat drijft die koers intussen steeds verder op. Ja, dat wordt een hartstikke duur land. Ik uh, was toevallig zelf uh, recentelijk in Zwitserland en ik dacht, uh, weet je wat, ik ga om de hoek slapen. Net in Frankrijk in een hotel. Dat scheelde de helft. Precies. Dat, dat kan enorm schelen. Dus dat is wat veel toeristen ook doen. Ze mijden het land. Of als ze er al zijn... want veel mensen hebben vakanties natuurlijk van tevoren geboekt en gepland... dan merk je ook dat ze minder uitgeven. Dat is ook de grootste klacht van de horeca. Niet zozeer nog dat mensen minder komen. Hoewel dat al wel merkbaar is in de statistieken. Maar vooral dat de mensen die hier eenmaal zijn... dat die de hand op de knip houden. Dat ze minder uit eten gaan en minder duur bestellen. Dat ze minder snel nog een kopje koffie nemen. Dus uiteindelijk geven de mensen steeds minder geld uit in Zwitserland. En het omgekeerde gebeurt natuurlijk ook. Want net als jij liever even naar Frankrijk gaat ja. De Zwitsers ook, intussen veel minder op vakantie in eigen land... die hebben gemerkt dat zij voor hun frank veel meer geld krijgen... als ze naar Duitsland, Frankrijk, en Italië gaan. Dus die gaan het land uit. En daardoor verdwijnt er ook weer het geld naar de horeca in andere landen... en niet naar Zwitserland. Ja, betekent dat ook bijvoorbeeld dat uh, het duur wordt als exportland... Uh, dus de exportproducten lastig af te zetten zijn? Ja, precies. Dus de Zwitserse producten in het buitenland... worden steeds duurder. Uh, voor een deel van de industrie valt dat nog wel mee... omdat het hele gespecialiseerde producten zijn... waar je als afnemer helemaal niet uit kunt wijken... want je wil dat ene dingetje kopen... wat ze alleen in Zwitserland maken. Maar dingen waar je uh, een alternatief voor hebt... bijvoorbeeld kaas, dus beroemde Zwitserse kaas... daar gaat het heel erg slecht mee. Die is erg duur geworden. Uh, de beroemde Emmentaler in het Emmental... daar zijn nu intussen al steeds meer kaasmakerijen... echt op de fles gegaan, die moeten sluiten. Omdat de Emmental in het buitenland niet meer verkoopt. Aan de andere kant wordt het voor de Zwitsers ook weer goedkoper... om andere dingen van buiten te kopen. Dus ook daar wordt de concurrentiepositie van de Zwitsers steeds slecht. Want mensen kunnen bij de supermarkt in Zwitserland... eigenlijk beter buitenlandse kaas kopen, want die is dan weer goedkoper. Ja, nou heb jij er een mooi verhaal over geschreven... wat bij ons op het internet staat, op uh, nos.nl... onder de titel Zwitserland ineens veel duurder. En daar lees ik ook iets heel merkwaardigs bij... over de Zwitserse industrie. Die hebben uh, namelijk een oplossing bedacht... Uh, om uh, deze crisis eigenlijk uh, te lijf te gaan. En dat is niet kort te gaan werken, maar juist Gaan werken. Ja, dus dat is de afspraak met uh, werknemers om voor hetzelfde geld langer te werken. Een aantal uren per week meer. Dan krijgen ze hetzelfde. Met andere woorden, het kost de werkgever dan dus iets minder geld om dingen te produceren. Want in die extra uren maken ze meer dingen. Uh, dat zou je uit uh, patriotisme, uit vaderlandsliefde zou je dat inderdaad kunnen doen als werknemer. Maar de vraag is natuurlijk hoe ver dat gaat. Mensen worden langs wat wel ontevreden en willen eigenlijk dat de overheid iets doet aan die dure franken, omdat veel mensen daar ook echt last van hebben. Ja. En uh, nou uh, hebben we het over de zomerperiode. Maar ja, uh, de winterperiode, daar moeten ze toch een beetje ook hun geld verdienen... met, uh, met het skitoerisme. Ja, dat wordt echt een grote test, want die zomervakantie, zei ik net al... dat is meestal al gepland en geboekt. Maar die wintersport is dat... Nog niet, daar gaan mensen juist vanaf nu eens een beetje over nadenken. Dus als dit zo blijft, dan zullen veel mensen nog wel even verder bladeren in de reisgidsen. En misschien dan hun ski-vakantie ergens anders plannen. En daar is de toeristenbranche in Zwitserland erg bang voor. Want het lijkt ook niet op dat die frank snel weer goedkoper wordt. Nee. Goed, te lezen dus op internet. En uh, vanavond uh, ook nog een reportage te zien op de televisie. Dankjewel, Wouter. Wouter Zwart was dat. Wouter Zwart, Wouter Meijer. Ik haal die jongens altijd door elkaar. Maar Wouter is vanuit Duitsland. Dan de spin, het legendarische Fokker-toestel. Dat is terug in Haarlem. Bijna 100 jaar geleden maakte het een vlucht boven de stad. En daarom is er vanaf morgen een tentoonstelling over 100 jaar Fokker is te zien in Haarlem. En aan de telefoon nu Gert van Kalsbeek, oud-werknemer van Fokker... en samensteller van de tentoonstelling. Goedemorgen. Goedemorgen, Gert van Kalsbeek. Ja, ja. is het uh, pronkstuk al binnen? Ja, nou, uh, de eerste vleugel is naar binnen. Oh, het gaat in dus, delen? Uh, de, ja, het gaat in drie stukken, dus de vleugels zijn eraf... En uh, die gaan eerst naar binnen, die kunnen ze met vier mannen binnen dragen. En straks komt uh, de rom met de motor erop en de start erop. En dat is het moeilijkste, want die kan eigenlijk niet door de deuropening heen. Oh. Dus de wielen moeten eraf en hij moet schuim en dan moet over een hek heen vliegen. Dat is het zo ongeveer. Oké, okay, dat lijkt me een hele operatie. Dat is echt een nauwkeurig millimeterwerk. Nou, bijna wel, ja. ja. Bijna wel. Maar dat gaat absoluut lukken. Ja, we hebben het uh, scenario goed uh, doorgepraat en doorgenomen. Oké. Okay. En dit is de originele? De originele waar Fokker in 1910 was het, hè? aan begon te nee, bouwen? Ja, dat was in 1911. Nee, dit is geen, uh, geen spin meer van, de la van die tijd. Dit is de spin van 1936. <coughs> dat is eigenlijk de laatste spin die gebouwd is. En die is gebouwd ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van vliegboevet van Antonie Fokker in 1936. Oké, okay, dus ja. het is eigenlijk een, een replica, hoewel die al heel oud is... maar een replica van de allereerste. Precies. precies. Zo, zo moeten we dat ah. zeggen. En die is bewaard precies. gebleven. Um, waarom ko koos hij eigenlijk Harlem uit als uh, plaats voor zijn eerste vlucht? Weet u dat? Nou, hij, kijk, hij, uh, hij woonde daar en ik kwam bij zijn vader en zijn familie op bezoek... zeg maar in december 1910. En uh, de Koninginnedag kwam eraan en zijn vader zat in het Oranje Comité... En hij had een vliegtuig al gebouwd, de eerste spin die had hij al gebouwd, zeg maar. En toen hebben ze hem gevraagd of hij uh, dus met Koninginnedag met die spin wilde vliegen inhalen. Toen zei hij dat wil ik wel doen, maar zo zakenman als hij eigenlijk al was, zei hij van nee, dan moeten jullie alles betalen. Ja. Dus dat was de deal. Dus hij had zeg maar gratis uh, had hij alle onkosten en, en, en productiekosten die had hij al uh, binnen. En toen heeft hij dat ding gebouwd. Dus hij nog twee keer is dat ding gecrasht. Dit is eigenlijk de derde versie, hij heeft pas gevlogen in Haarlem. En die heeft hij uh, dus vervoerd naar Haarlem, opgebouwd op het Clever Park. En op 31 augustus is hij voor het eerst gaan vliegen, maar dat was nog niet eens zo makkelijk. Want uh, er was een tribune voor duizend man en koninginne uh, koninginnen daar werd gevierd met veel vlag, vlagvertoon. Dus er stonden grote vlaggenmasten ja. en die moesten naar beneden. En het veld was veel te kort. Oh, ja. Dus toen zeiden hij, ja, die vlaggenmasten moeten naar beneden, mensen van het comité. En die sloten moeten gedempt worden, want anders kan hij niet starten. Ja. Dus uh, toen zei ze, ja, je schept maar wat op, je kan niet vliegen. Maar goed, hij was natuurlijk overtuigd van zijn zaak. En uh, die sloten zijn gedempt. En toen is hij op de 31 augustus, pas avonds, toen de wind ging liggen, kon hij, kon hij starten. Ja. En is hij 10 meter voor de laatste sloot, is hij dus losgekomen... Anders hadden wij hier nu niet gestaan. <laughs> In ieder geval wij wel, maar, maar niet over dit onderwerp zo uh, gesproken. Ja, 31 augustus, dat, dat was toen voor iedereen die denkt, hij vergist zich. Nee, dat was toen uh, Koninginnedag. Dat was toen Koninginnedag, Precies. maar Koningin Wilhelmina. Wilhelmina, ja. ja. ja. En, en er is ook heel veel beeldmateriaal nog te zien. Ja, we hebben vreselijk veel beeldmateriaal. We hebben zeg maar tot een uur samengesteld aan film... En we hebben misschien wel 300 foto's in de tentoonstelling. Ja. Uh, alleen geen bewegende beelden van een spin zoals hij toen gevlogen heeft. Nee, maar dat, dat, want hij nam uh, heel veel foto's zelf en hij filmde heel veel zelf. Hij filmde heel veel zelf. Er zit veel origineel beeldmateriaal van Fokker zelf in, uh, in uh, onze bewegende filmbeelden van een uur. Uh, en uh, ja, en we, de, naast de spin stellen we nog zes andere Toestellen tentoon. Zes, drie militaire toestellen. En uh, drie civiele toestellen. Wat we eigenlijk beogen met die tentoonstelling. Ja. Is zeg maar een opmaat naar de 31 augustus. Kijk, we hadden ook alleen een feestje kunnen geven op 31 augustus. Maar, u wilt maar dan een weten de screen. mensen nog niks. Wij nee. willen de mensen de historie. Wat is er nou na die dag van 31 augustus 1911 gebeurt ja. in die 100 jaar. En dat kun je allemaal zien, dus in, in Haarlem. Tenminste, als, als het vliegtuig binnenkomt, maar u heeft er vertrouwen in... en als u er vertrouwen in hebt, dan hebben wij het ook. Absoluut. Meneer Van Kalsbeek, ik dank u wel. Graag gedaan. De NOS-radioroute. Het Radio 1-journaal duikt in de gevolgen van de verschillende crisis. In de kansen en mogelijkheden van de bezuinigingen. De NOS-verslaggevers gaan op zoek naar de veerkracht van Nederland. Met deze week Jeroen De Jager. Het is wel aardig, uh, Smoetsig. zich. Ja, maar ik ga het wel met goede vijf is. Dit is wel grappig, uh, Jeroen. Jeroen uh, Jij bent klusstudent. Ja, een normale bouwvakker die heeft altijd een enorme radio bij zich. Ja. Maar dit is, vind ik, nou wel typisch klusstudent. Ik moet het op de telefoon doen. En in zo'n klaslokaal met de akoestiek lukt dat heel aardig. Ja, het gaat hier prima. Het gaat eigenlijk altijd prima. Hoe lang ben je al klusstudent? Anderhalf jaar, denk ik. Oké. Okay. Ja. Jullie zijn bezig hier met een grote klus, hè? Ja. Van een maand ongeveer wel. Ja, drie weken geloof ik dat er voor staat. Ja. ja. Hele school, het schoolgebouw voor uh, vormgeving en styling ja. uh, wordt hier gedoseerd. Een privéschool. Die moeten aangepakt worden, alle klaslokalen. Ja, alle klaslokalen, hier dan de aula... En dan uh, de muren en het houtwerk, allemaal uh, schilderen en sausen. Ja. En hoe ben jij klusstudent geworden? Ja, ik ben er eigenlijk gewoon min of meer ingerold. Iemand zei van, joh, is dat niet wat voor jou? En toen, werd uh, ik dus geen tijd en ja, uh, ik vond het wel wat. En, uh... en hoeveel dagen per week doe je dat? Ik doe het nu ongeveer twee of drie dagen per week. Naast mijn gewone studie. En die studie is? Uh, economie. En is dat hard nodig, dat geld, om je studie te bekostigen? Ja, ik moet wel een paar dagen daarnaast werken om, uh, om alles te kunnen betalen, ja. Oké. Okay. Dat komt omdat ik het eerste hbo heb gedaan en dan... Zit het allemaal wat om met je studiefinanciering. Dus, uh... Nou zijn jullie hier dus aan het schilderen. Ja. Je moet het ook maar kunnen. Het moet wel goed gedaan worden ja. natuurlijk. Ja, nou ja, de mensen die ze aannemen die zijn, die zijn sowieso handig. Dat wordt je wel word eens naar getekend. En dan, uh, dan rol je erin. Je hebt gewoon een voorman. En dan uh, die controleert of iedereen het goed doet. En, uh, en zo leer je alles uh, gedurende het werk. En doe jij ook andere dingen? Of is het altijd uh, het schilderwerk waar, nee. waar jij gespecialiseerd in bent? Uh, ik doe het wel andere dingen. Uh, laminaat leggen doen we regelmatig. En uh, wat klein timmerwerk. Maar ook uh, verhuizen, tuinonderhoud. Uh, we doen echt van alles. Hey, en, uh, nou ja, ik ga direct naar boven, naar Peter, naar de voorman. Ja. Wat ga jij hier nu doen? Uh, ik ga het terzijn schilderen. Hij is al geschuurd. Ik hebben hem net schoongemaakt, ontvet. Dus nu moet hij nog geschilderd worden. Okay, succes. Dank u. Nou, de spullen worden allemaal verplaatst. Van het ene lokaal naar het andere: de stijger. De spuitmachine, de verfspuitmachine en dan kunnen ze. We beginnen aan het volgende lokaal. Deze klus van mijn student, het studentenklussenbedrijf... staat onder toezicht van Peter van Ravenhorst. Je bent de voorman, hè? Ja, ik ben voorman. Dat betekent dat je de mensen aanstuurt en een planning maakt. Mag ik jullie vergelijken met een professioneel schildersbedrijf? Eigenlijk? Ja, voor mij part wel. Uiteindelijk is ja, onze kwaliteit is bijna net zo goed als van een schildersbedrijf. En ook qua tempo uh, doen wij ook niet onder. Maar jullie zijn wel een stuk goedkoper en dus een geduchte concurrent. Ja, absoluut. En dat is uh, voor ons is dat uh, natuurlijk super, super positief. Ja, je begint al bij het glunderen. Ja, ja. Daar ben ik uh, super trots op. Ja. Ja. Hebben jullie veel werk? Ja, zeker. Gaat maar door. Het gaat maar door. Mensen weten je steeds beter te vinden. Absoluut. En in prijs, hoe, wat kosten jullie? Uh, 25 euro per uur. En dat is uh, inclusief BTW. Voor de opdrachtgever is het ja. 25. En de studenten ja. die houden daar dan uh, 11 euro aan ja. over. Omdat, omdat het een bemiddelingsbureau is, moet daar natuurlijk ook nog geld naartoe. Ja, ja van de belasting uh, en natuurlijk uh, voor het kantoor. Hoe hard heb jij het nodig als student eigenlijk om, om deze extra inkomsten te, te genereren voor jezelf? Ja, als je uh, veel leuke dingen doet uh, naast, uh, naast je studie. Wat doe je eigenlijk? Uh, ik doe bouwkunde, okay. HBO. Want in zo'n periode, drie, vier weken werk, ja, even snel rekenen... dan zit je aan 1400 per maand. Ja, ja. Als ik een hele maand werk, dan kom ik rond de, rond de 1800. Oké, okay, dat, uh, dat is prettig buiten. Dat, en dat is ook echt noodzakelijk, want dat geld heb je niet via je beurs. Uh, nee, nee. Ik zelf krijg uh, 270 euro van, uh, van de IB-groep. Nee, dat kan ik net mijn huur betalen als ja. dus ik nog een beetje eten en leuke dingen doen, dan uh, moet ik er wel naast ja, gaan werken. Werk. Nou, wat gaan we doen? Uh, ja. we zijn nu uh, bezig met de vloer uh, aan het afdekken. Dus uh, eerst even wat zeilen, zodat het allemaal uh, goed dicht is. Als okay. je hier gaat spuiten, hè? want dan wordt uh, de verf die ga je er gewoon opspuiten. Ja, we gaan de verf opspuiten en dat uh, wil dan nog wel een beetje nevelen. Ja. Dus dan is het van uh, groot belang dat alles goed afgepakt is. Maar ik ben benieuwd of het wit wordt. Komt dat, oh, dat, dat, dat je? in één keer? Oké, je Ja. Goeie dan.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 Het is 1 over half 9. Ik ben Mark Visser. Goedemorgen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het schuldenakkoord. Onder de tegenstemmers waren de ultraconservatieve republikeinen van de Tea Party... die tegen elke verhoging van het schuldenplafond zijn en die nog meer hadden willen bezuinigen. Ook de helft van de democraten stemde tegen. Vooral omdat er geen belastingverhoging voor de rijken is afgesproken. Als later vandaag ook de Senaat instemt met de deal... gaat het schuldenplafond van de VS opnieuw omhoog... zegt correspondent Ilko Bos van Rozentaal. En de Senaat zal zonder enige twijfel akkoord gaan. En vervolgens moet president Obama nog zijn handtekening zetten. En dan kan die kredietlimiet van Amerika weer omhoog... zoals het al meer dan honderd keer gebeurde... doorgaans alleen met iets minder gedoe dan nu. En ontvallend bij de stemming was de aanwezigheid van de democratische afgevaardigde Gabrielle Giffords... die in januari door haar hoofd werd geschoten. Ze kregen een groot applaus van alle afgevaardigden. <tries>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 Bij een explosie op een speedboot in het Alkmaarder Meer in Noord-Holland... zijn negen mensen gewond geraakt, onder wie vijf kinderen. De speedboot lag met twee andere boten bij een eilandje... toen de motor ontplofte bij het starten. We zaten in de boot en ineens uh, zie ik iemand door de lucht vliegen... en een rot klap bij. En er groot en een enorme vuurwolk en rook en uh, die hele boot weg. Dat was echt een uh, vervelend gezicht. Er lag nog uh, een volwassen vrouw in het water en die wou er niet uit. Die was helemaal verbrand, dus die wilde in het koude water blijven. Eén volwassene en een kind worden behandeld in het brandwondencentrum in Beverwijk. En de anderen liggen in ziekenhuizen in de buurt. Mandy Pijnenburg is vrijgelaten uit de gevangenis in de Dominicaanse Republiek. Ze zat vijf jaar vast voor cocaïnesmokkel. Volgens haar was ze gedwongen door een groep loverboys. In eerste instantie kreeg de Tilburgse tien jaar cel, maar dat werd later gehalveerd. Mandy Pijnenburg werd ruim een week geleden al vrijgelaten, maar dat is nu pas bekendgemaakt. Straks meer hierover in het Radio 1-journaal. De Verenigde Naties hebben gewaarschuwd dat de hongersnood in Somalië steeds erger wordt. Vorige maand riep de VN een hongersnood uit in het zuiden van het land en nu dreigt voor nog eens vijf regio's hetzelfde lot, zegt de noodhulpcoördinator van de Verenigde Naties. A little less than two weeks ago we declared a famine in two regions in Somalia. Today we are warning that, unless we see a massive increase in the response, the famine will spread to five or six more regions. Om de hongersnood tegen te gaan is volgens de VN bijna anderhalf miljard dollar nodig. De vader van Amy Winehouse wil een afkickkliniek beginnen. Hij wil daarmee vooral jonge verslaafden helpen die geen dure privéklinieken kunnen betalen. About Amy. Because I me. Because I we were in a fortunate position of being able to fund I ...to go into, uh, rib, into, into private rehab. This is about people that can't afford it. Ja, veel mensen kunnen dat dus niet betalen. In groot brittannië hebben afkickcentra van de overheid lange wachtlijsten ook. Zangeres Amy Winehouse worstelde jarenlang met een drugs- en alcoholverslaving... ...en stierf anderhalve week geleden. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment schijnt overal de zon en plaatselijk komen nog een paar mistbanken voor. De temperatuur is inmiddels opgelopen naar een graad of 16 à 17. Nou, het komende uur verdwijnen de mistbanken en rest ons een zonnige ochtend. Vanmiddag verschijnen er wat stapelwolkjes en ook sluierbewolking, maar de zon blijft ook zeker aanwezig. De middagtemperatuur loopt uiteen van 24 graden aan zee tot 27 à 28 in het binnenland. De wind is zwak tot matig, komt uit het zuidoosten. Later vanmiddag is in de kustgebieden kans op wind van zee en daardoor koelt het daar wat af. Vanavond dan, dan blijft het nog lang aangenaam buiten. Er staat weinig wind en het koelt langzaam af. De minima komen vannacht rond 16 graden uit. Morgen woensdag dan is het minder zonnig en later op de dag neemt ook de kans op een regen- of onwisbui toe. Het wordt dan zo'n 22 tot 26 graden. De dagen daarna dan blijft de kans op buien bestaan... en ook wordt het geleidelijk aan minder warm. ANWB-verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen bussen en Knopend muiderberg 4 kilometer. Op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden voor het Knoppen-Muiderberg 3. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knoppen meer 3 kilometer. En op de A15 Rotterdam richting Europoort voor het Knoppen-Vaanplein ook 3 kilometer.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 Wereldwijd werken wij met man en macht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. Bel 0800 0552 of ga naar dhl.nl. DAL Express. Excellence. Simply delivered. De NOS op Radio 1, het NOS Radio 1 journaal. We twitteren natuurlijk. NOS Radio 1, dat is het twitteradres. En we zijn natuurlijk ook te volgen via internet www.nos.nl. Na vijf jaar gevangenisstraf in de Dominicaanse Republiek... is de Tilburgse Mandy Pijnenburg onderweg naar Nederland. In 2006 werd ze in de Dominicaanse Republiek gearresteerd... met 20 kilo cocaïne in haar koffer. Na een hoger beroep bleef er van de aanvankelijke gevangenisstraf... van tien jaar nog vijf jaar over. Vorige week is Pijnenburg formeel vrijgelaten. We gaan erover praten met Ger uh, Gerianne Rosema, manager Steunpunt Huiselijk Geweld. Goedemorgen. Goedemorgen. Ze is op 24 juli al vrijgelaten, maar ze komt nu pas naar Nederland. Weet u wat de reden daarvan is? Ja hoor, dat kan ik u uitleggen. Dat heeft te maken met allerlei procedures uh, die uh, de autoriteit van de Dominicaanse Republiek zelf aangaan. En dan kan u denken aan de rechter die uh, formeel schriftelijk het moet bevestigen. En de immigratiedienst. En dat heeft een week gekost. Oké, okay, en vandaar dat ze nu pas uh, uh, terugkomt. Wat is trouwens de, de betrokkenheid van het steunpunt huiselijk geweld? Het standpunt huiselijk geweld is door ouders benaderd. Wij zijn ook meldpunt loverboys uh, sinds een aantal jaren. En uh, dus op, ja, hebben expertise op deze problematiek. En Samen met vrouwenhulpverlening en uh, justitie en politie hebben wij de zaak uh, en de voorbereiding gecoördineerd. In samenstelling, uh, in afstemming met uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken en ambassade. Ja, laten we namelijk even de geschiedenis ook weer uh, ophalen. Uh, op Voor iedereen ja. die niet meteen weet van wie Mandy Pijnenburg ook alweer was. Uh, zij ging naar de Dominicaanse Republiek, zoals ik al zei. Uh, had drugs bij zich, maar die had ze niet vrijwillig meegenomen. Dat klopt. Zij had eigenlijk een aantal maanden voor haar 18e verjaardag... is zij in aanraking gekomen met een crimineel netwerk en die hebben haar gedwongen tot prostitutie... en ook gedwongen tot deze drugsmokkel. Ja, de, de Loverboys, daar is die relatie. De ja, in de volksmondspreekment van Loverboys, klopt. Ja, um, maar dat was aanvankelijk niet het, uh, laat zeggen, niet het verhaal. En is daar toen nog rekening mee gehouden in hoger beroep... bij de Dominicaanse Republiek, waardoor ze een lagere straf heeft gekregen? Nou, die indruk uh, is ontstellend ontstaan... dat ook de inspanningen van justitie en autoriteiten... en ook het feit dat het in Nederland zoveel aandacht heeft gehad... Uh, ja, positief van invloed is geweest. Ja, dan komt ze terug... Naar naar, uh, um, Nederland, Nederland, ja, ja. uh, je hebt gezeten daar in, uh, in die gevangenis. Je komt al uit een hele ja, fragiele situatie als uh, slachtoffer van Loverboys. Ja. Um, kunt u daar dan begeleiden en heeft ze dan extra begeleiding nodig? Ja, dat denken wij wel. Dat is ook wat ouders vragen en wat Mandy zelf aan ons vraagt. We hebben dit al een jaar voorbereid. En het is gewoon ontzettend goed dat zij zometeen een uh, periode van rust herstel krijgt... maar ook geholpen wordt bij haar reintegratie in de Nederlandse samenleving... Ja. Nou ja, ja. Dus u zegt rust, uh, het lijkt me dat uh, de hele vader als media haar staat op te wachten en iedereen haar wil spreken. En dat Mandy en haar ouders vinden dat ook terecht en die willen dit moment ook graag met de media om ze te bedanken. Maar het is wel de bedoeling dat hierna een stuk rust gaat volgen en dan te zijnde tijd kan Mandy haar verhaal doen, dat wil ze ook wel graag. Ja, dus het is vandaag, laat we zeggen, de eerste reactie en ze komt op een gegeven moment komt ze dan nou wel, als ze eraan toe is, uh, nadat ze de rust heeft genomen naar buiten met het hele verhaal. Ja, dan kan ze zelf ook denk ik beter bezinnen wat ze precies wil delen met de media. Ja. Maar ik weet wel van haar dat ze graag ook willen dat andere vrouwen uh, kwetsbare vrouwen lering trekken uit haar ervaring. Ja, precies, zodat die niet hetzelfde overkomt. Juist. Gerianne Rosema, ik dank u wel voor het verhaal. H hartelijk dank, prima. Niet aan het strand liggen, dat is iets heel anders. Maar Spaans leren. Talenscholen in de grote steden, de grote Spaanse steden, Madrid, Salamanca, Granada, die hebben deze maanden hun hoogseizoen. Wereldwijd willen meer en meer mensen Spaans leren, omdat de taal na het Engels en het Chinees in opmars is. In het economisch getergde Spanje is het taalonderwijs een opvallend bloeiende bedrijfstak. De reportage is van onze correspondent Rob Zaatberg. Uh, in. in Durin, es Español de Navarra. Picasso is español de Málaga. Asa, hey. Isabel Allende is Chilena, de Santiago. Ik ben van... Holanda. Yes. <laughs> zomer in madrid we zitten hier in een heel klein klaslokaaltje in het centrum van de stad waar je eigenlijk de best lopende spaanse bedrijfstak van dit moment uh, aan het werk ziet spaanse taal en cultuur bloeit echt als nooit tevoren sermien je bent net begonnen vind je het moeilijk ja ik vind het heel moeilijk <laughs> maar het is ook net mijn eerste dag natuurlijk dus uh, maar ik moet zeggen dat uh, ik, denk, ik denk dat het wel komt ik hoop dat het komt. Ieder jaar bezoeken 250.000 studenten Spanje om er de taal te leren. En stoppen zo 300 miljoen euro in de economie. Het is wel beschouwd maar een flart van de schatting 19 miljoen studenten Spaans... die er over de hele wereld te vinden zijn. Het Spaans is een bedrijfstak in volle bloei vertelt ook Pedro Sánchez van de talenschool Quijote in Madrid. Dat Spaans leren begint echt een belangrijk deel van de Spaanse economie te worden. Ook de Spaanse overheid die stimuleert het van alle kanten. Ja, de conclusie die je kan trekken is dat het een heel belangrijke bedrijfstak hier in Spanje begint te worden. Ik denk dat er multinationals zijn. En el idioma als Ik zal niet ontkennen dat dit moeilijke tijden zijn en dat die taal op dit moment een van de weinige dingen is die we echt met succes exporteren. Maar ik ben er ook van overtuigd dat daar een kentering in zal komen. En dat uiteindelijk die taal ook weer andere business, andere handel met zich mee zal trekken. Bijvoorbeeld op internet. De voornaamste taal die daar gesproken wordt is Engels. Maar je ziet hoe het Spaans. Iedere dag ook daar een beetje terrein wint. Maar het Spanje elke dag wordt ook een groter papier in het internet. En dat is belangrijk. Ik ben Baron Bugman. Uh, ik kom oorspronkelijk uh, uit Amsterdam. En ik doe Spaans, uh, A, om een extra taal te leren... Uh, B, als, uh, als goede extra optie uh, buiten mijn afgeronde hotelschool. Dus uh, zodoende ben ik hier. Um, ik ben Sherman Erden, ik kom uit Alkmaar. Het was de keuze of een uh, backpack in Australië voor vijf weken... of uh, vijf weken Spaans leren en ik heb dus voor het laatste gekozen. Dan zijn we vanmorgen uh, bij jou in die lesgroep geweest. Wat heeft Spaans wat Italiaans niet heeft bijvoorbeeld? Die taal. Het heeft iets geils. Ja, ja het is toch ja, zo? Ja, ja. ja, dat vind ik wel. Warmloedig. Het is erg warmbloedig. Zit je hier over een jaar nog steeds, denk je? zou heel goed kunnen. Ik zie de economische crisis hier niet zo heel erg als een probleem. Ik denk dat de gemiddelde Nederlander meer kwaliteit heeft. Tenminste, degene die internationale opleidingen volgen... ik denk dat die absoluut kans hebben boven de Spanjaarden. Dus ik denk dat ik hier niet per se uh, geen kans heb. Absoluut niet. In het zelfs. Wat gaan we straks doen? Voor alle smartphones draait meer dan de helft inmiddels op Android. Daar hoort u straks veel meer over. Jolanda van de Velde. Jolande, je had er toen straks drie. Hoeveel zijn het nu? Uh, vier. vier. Even kijken, hoor, als met? ik het goed zeg. Een handje ja, vol. Uh, op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiderslot 4 kilometer. Op de A6 van Lelystad naar Muiden voor het knopende Muidenberg 3. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Kooijmeer 2 kilometer. En op de A15 Rotterdam richting Europort, de laatste bij knooppunt Zaanplein, 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. We praten over sportclub Veendam, want die stonden deze zomer... aan de rand van de afgrond, en dat niet voor het eerst. Maar komend weekend doet de club gewoon weer mee aan de eerste divisie. Met een nieuwe naam. Van BV Veendam is het nu Sportclub Veendam. Met een nieuw logo en ook nog enkele nieuwe spelers. Henk Eijzing is directeur daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Vorig jaar uh, was er een, een faillissement van Veendam heel dichtbij. Dat uh, was zelfs al even uitgesproken, maar werd later uh, teruggedraaid. Uh, zo spannend was het volgens mij niet, maar hoe het was het wel deze zomer? Nou, ondanks dat het naar buiten toe niet zo leek... Uh, en de afloop natuurlijk ook anders was... is het uh, een even narrow escape geweest als uh -huh. vorig jaar. Even, ja, even heel snel verteld. Uh, mei en juni 2010, socials van betaald, betaling uh, aangevraagd en uitgesproken. Fiesement aangevraagd en uh, uitgesproken. Veendam was uh, in juni 2010 overleden, Doodbegraven, Club bestond niet meer. 1 seconde voor twaalf uh, het fiesement opgeheven. Nou, ik ben toen bij uh, 1 juli aangesteld dus als nieuwe algemeen directeur... Ik ben binnengehaald onder het motto... we hebben een sluitende, maar wees gerust, we hebben een afgedekte begroting. Alles wat uitgegeven wordt, is er door middel van getekende sponsorcontracten. Nou, goed, of vrij vlot bleek dat er niets minder waar was. En als ik kijk waar we in september stonden... Uh, we stonden sportief uh, stijf onderaan de Super League met min vier, vier strafpunten begonnen. Dus als je dan de eerste vier wedstrijden twee keer gelijk speelt... twee keer verliest, dan sta je er dus steeds op min twee. We hadden een puur slecht imago. Over waar ik kwam, uh, kwam ik gefronste wenkbrauwen tegen... met, god, BVV uh, dat is toch die vierde voetbalclub. Um, en daarnaast uh, uh, dreigde er dus 300.000 euro verlies... Uh, omdat er een aantal sponsorcontracten of een aantal veel ontbraken. Nou, wat zijn we toen gaan, uh, gaan doen? Uh, sportief ging het daarna natuurlijk fantastisch kwamen we in de bekende flow terecht. Uh, we zijn strak gaan bezuinigen tot dat het belachelijk aan toe. Uh, commercieel aan de weg gaan timmeren en we hebben met name... met behulp van twee marketingbureaus van Triple Double en La Compagnie... Um, enorm verreuring veroorzaakt, heel veel reuring. Het kolonistenplan uh, gelanceerd... Yeah. Um, uh, um, we hebben het, de, de discussie opgestart, nieuwe naam, de logo, waar dan BVVN Sportclub Vindam is geweest, uh, uit is gekomen. En uh, goed, als ik het doortrek even om het verhaal af te maken, naar, naar de maand mei, um, toen was het imago, de, al die reuring die we veroorzaakten, de sponsorbijeenkomsten, de supporterbijeenkomsten, 400% gekanteld. Um, uh, we waren sportief vier, dus in de superleggen, ja. uh, die ik geëindigd, um, en daarnaast... Uh, Um, uh, 35.000 euro winst gemaakt. Dus de drie ton reigervlies omgezet naar 35.000 euro winst. Ja. Nou, dat klinkt dan fantastisch. Maar... Alleen er alleen was een, een gierend liquiditeitsprobleem. Omdat een, een, een 250.000 euro... wat in de clubkast had moeten zitten... gewoon simpelweg niet in de clubkast zat. Omdat het gewoon elders lag. En waar lag het dan? Uh, 100.000 euro bij de Belastingdienst... omdat er nog een btw-claim van drie jaar terug boven water kwam... waar we zelfs nu deze maand, nog, of in, die, in juli, nog 100.000 euro bijbetaald hebben. En dat hebben. lag in een kast waarvan uh, de sleutel weg was? Uh, ja, er, er lagen daar uh, eigenlijk meer lijken dan, uh, dan op een gemiddeld uh, kerkhof. En, uh, en een van die lijken was een, uh, een btw-claim van drie jaar geleden... van meer dan 200.000 euro. Maar u dus, heeft het wel afgewend, het faillissement. Nah, u nah, bent er klopt, doorgekomen. Nah, dat klopt. Wat hebben we gedaan? Uh, uh, topspeler Michael De Leeuw verkocht aan de graafschap voor een prima prijs. Een aantal kolonisten, een aantal investeerders gevonden... Die een aantal ton op tafel hebben gelegd. En zo hebben de boel uiteindelijk weer om één seconde voor 12, om 10 juni, want op 10 juni moesten de vakantiegeld en altijd allerlei andere dingen betalen. Pas op 10 juni hebben de boel erdoor getrokken, klopt. Ja, precies. Dus het is een narrow uh, escape. Absoluut. Maar is dat is nu een, uh, ja, mag je zeggen, financieel gezond? Uh, nou, financieel gezond. Ik heb op, toen uh, de, op begon... de weg om gezond te worden. Nou, dat wel. We zijn uh, van categorie 1, uh, denk ik, hard op weg naar categorie 2 uh, toe. Ook op, ja, op basis van de winst ervoor, Ja, Categorie 1 is heel slecht, hè, daar moet je liever niet inzetten. 2 is goed en 3 is super. Ja, dat klopt. Uh, categorie 1 is eigenlijk intensive care. Categorie 2 is medium care. En categorie 3 ben je gezond. Ja, precies. En u bent op weg naar uh, categorie uh, uh, 2. Want dat zijn die categorieën die uh, de KNVB uh, hanteert. Um, en, en staat u er dan beter voor dan, uh, dan andere clubs? Doet u het beter nu uh, dan, uh, dan andere clubs? Of zijn nou, alle clubs nu bezig met een dergelijke sanitatie? Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel clubs bezig met de sanering. Met name ook omdat terecht het toezicht vanuit de KNVB enorm verscherpt is. En uh, laat ik ook meteen even misverstanden de wereld helpen. Heel veel mensen roepen vaak, de KNVB krijgt de schuld. Laat ik hier even benadrukken. En is denk ik best wel eens een keer goed dat de KNVB niet anders doet dan wat de clubs uitvoeren, wat de clubs beslissen. Want, want de KNVB zijn wel eens clubs gewoon, gewoon samen. En dat, dat versterkt de toezicht. Nou, dat had er jaren geleden al moeten zijn ja, uh, Maar uh, dat, dat was er niet. En ik las bijvoorbeeld vooral van voor de week ook een verhaal... in een van de kranten over NAC. En die zeiden, ja, hadden we met elkaar afgesproken... we betaalden niet te veel aan salarissen. En wat gebeurde er dan? Uh, dan konden ze toch nog een, een hele leuke speler op de kop tikken... en dan gingen ze toch afwijken van hun eigen afspraken. Ja, ja dat klopt. Dat was natuurlijk altijd de waan van de dag. En, uh, en iedereen die uh, uh, liep alleen maar de sportieve winst naar, Zowel Eredivisie als de Eerste Divisie. Van, nou, we gaan maar geld investeren, we gaan een dure spelen halen. Gaat het sportief wel beter, gaat het financieel wel beter. Dat is natuurlijk... Niet zo. En met name die personeelskosten. Dat is met name het punt waar de KVB op dit moment gewoon heel strak op, op stuurt. En overschrijd je de personeelskosten, dan krijg je gewoon punt aftrek. Ja, precies. Uh, is dat trouwens het geval voor het komende seizoen, of dat krijgen we nog te horen, hè? Ik heb uh, verder nog niemand gehoord over punten aftrekken. In het kader van, uh, van Sportclub Veenam dreigt ook geen punten aftrekken. Nee, dat, dat, dat begreep ik al uit uw uh, verhaal. Maar over de rest, dat, nou ja, voorlopig uh, nog geen berichten daarover naar buiten. Hoe staat dat er trouwens uh, uh, verder, voor? Even uh, sportief gezien. Uh, wat kunnen we verwachten van Veenam het komend seizoen? Nou, ik vind dat je nooit een te grote broek aan moet trekken. En ook uh, betaalvol moet spelen naar de schaalgrootte van je verzorgingsgebied. Uh, we zijn vorig jaar natuurlijk fantastisch. Dus vier, dat is vierde geëindigd met, ik denk, de ene laagste spelersbegroting in, uh, in de eerste divisie. Nou uh, ja, dan moet je niet gaan roepen van, uh, dat gaan we dit jaar even herhalen. Dus dat gaan we ook absoluut niet doen. Uh, eigenlijk spreek ik nu ook voor mijn beurt. Want ik heb dit nog niet eens met de trainer overlegd. Dan spreek je samen de doelstelling af. Maar laat me gewoon roepen dat we voor het linkerrijtje gaan. Het linkerrijtje. Nou, dat kan toch best als je vorig jaar vierde bent geworden. Hoewel, je bent natuurlijk je, top scoren, ben je kwijt. Maar voor de rest, de versterkingen nog bijgekomen? Nou, we hebben een aantal aardige spelers teruggehaald. Wel wat jonger en wat minder ervaren. Maar waar, denk ik, best een goede groep van te maken valt. En u bent bezig met het binnenhalen van nieuwe sponsors. Hè? Want de naam kolonisten uh, viel al uh, enigszins. Dat is een soort plan om eigenlijk uh, ja, de omgeving van Veendam... veel meer bij de voetbalclub te betrekken. Nou, dat klopt. Vorig seizoen heeft gestaan in, in, in het punt van, van reuring veroorzaken. Dat, dat men op een positieve manier, positieve manier over je club praat. En met name binding veroorzaken. Nou goed, Oost-Groningen is natuurlijk de Veenkoloniën, Dus daar komt ook de naam kolonisten vandaan. En we hebben dus een plan gemaakt waarbij we van de kleine supporter... voor 50 euro per jaar tot de grote investeerder, 50.000 euro per jaar... Eh, eigenlijk heel Oost-Groningen breed. En wat mij betreft zelfs ook heel Nederland breed. Eh, mensen bij de club willen betrekken. Ja, en uh, ja, de lange leegte blijft. De voetbalclub... is alleen uh, veranderd in, uh, in twee namen. Althans twee lettertjes, moet ik uh, uh, zeggen. Uh, en verder is alles bij hetzelfde? Hetzelfde shirt, hetzelfde zelfde. Uh, zelfde nou, nee, we zijn echt naar een heel mooi oud-retro-shirt uh, teruggegaan. Naar het, het, het knarigele shirt met een grote V erop. Uh, waar men in de jaren 50 en 60 ook in speelde. Oké, okay, met een speciale gedachte. Namelijk weer het oude Veendam ah, ja, terugkijken. Terug, terug, terug naar de basis, terug naar je roots, dus naar de Veenkolonie. Ja, precies, want dat is wel van belang. Is dat een beetje het model wat ze bij uh, Twente uh, en ook hebben gehanteerd? Nou ja, gewoon kijken van wat, wat vraagt de regio aan je. Nou goed, de Veenkolonie Oost-Groningen staat bekend om hard werken. Uh, om, om, do, doe maar gewoon, mouwen opstropen, aanpakken. Nou goed, die mentaliteit, daar zijn we de club naar teruggegaan. En dat willen we ook graag op het veld, op het veld terugzien. Dan speel je aansprekend voetbal voor, uh, voor de mensen waar je voor speelt. Oh ja, maar selecteert u dan inderdaad ook de, de spelers uh, uh, daarop? Dus we krijgen nou, uh, laat me zeggen, echte, echte werkers, uh, jongens die strijden, dat, dat soort voetbal? Nou, we hebben bijvoorbeeld een rechtsbek, Ancelo Seintje, uh, is een, uh, is een, uh, een Antilliaan. Uh, maar staat, uh, staat voor hard werken, hard voetballen en uh, fouten maken, maar de fouten weer goed maken. Nou, die gaat altijd voorop in de strijd. En het publiek staat op de banken. Ja, en wat is uh, uiteindelijk het, uh, het streven? Natuurlijk overleven op lange termijn. Maar uh, Veendam uh, ziet zich dat zelf uh, vooral in de eerste divisie, de Jupiler League moet ik uh, zeggen. Ja. Of uh, zien jullie jezelf nog wel ooit eens uh, promoveren? Nee, wat ik net ook riep, kijk, natuurlijk moet je altijd het hoogste nastreven. Uh, we hebben uh, afgelopen mei op de drempel van de Eredivisie gestaan. Ik heb dan ook geroepen dat dan het motto zou worden... promoveren om te degraderen. Dat klinkt raar. Promoveren om te degraderen. <lacht> maar zo het wel heb ik het echt. Ja. zo heb ik het echt in de landelijke media en ook hier in het noorden... heb ik het verwoord. Promoveren om te degraderen. Geen rare spelers halen. Gewoon 34 wedstrijden uh, carnaval vieren. Uh, zowel uit als thuis de Polonaise lopen. Leuke clubs voorbij zien komen. En daarna gewoon simpel even degraderen. Want je kunt wel gaan investeren en rare spelers halen. Je redt het toch niet. Nee. Dus uh, de bedoeling is wel gewoon zo hoog mogelijk voetballen en als je absoluut. promoveert is het mooi meegenomen maar het is absoluut niet uh, laat maar zeggen, de doelstelling nee hoor nee hoor. ik vind wat ik net ook zei je moet uh, je moet betaald voetbal spelen naar de schaalgrootte van je verzorgingsgebied ja, en dat is zo groot als de ook lang is, zeggen ze. Absoluut. En dan heeft u misschien ook nog wel een beetje last van FC Groningen... of mag ik dat niet zo zeggen in het noorden? Uh, nee, dat valt best mee. We werken zelfs uitstekend uh, samen met FC Groningen... want zij zijn zelfs als eerste investeerder in mijn kolonistenplan uh, gestapt. Nou goed, waar zie je dat? dat de ene betaald voetbalclub uh, in het kolonistenplan van de ander stapt. En wij hebben op dit moment hebben wij twee spelers van, van Groningen... die uh, ook gewoon in de basis staan als het de trainer ligt... Um, uh, die we gewoon voor niks hebben. Dat is de bijdrage van FC Groningen aan Sportclub Veendam. Nee. Die denken natuurlijk, het is ook een mooi opleidingsinstituut. Nou, bijvoorbeeld daarnaast werken we ook samen in, in de jeugd, samen in het team. En daarnaast bijt het elkaar ook niet. Als je gewoon zorgt dat je, dat je allebei een ander verzorgingsgebied hebt, dan bijt je elkaar ook niet. Daarnaast speelt Groningen op zaterdag of zondag. Wij spelen op de vrijdagavond. Ja. Meneer Eising, ik wens u een hartstikke mooi seizoen toe. Hartelijk bedankt. En succes met het linkerijntje. Oké, okay, dank u wel. Oké, okay, tot ziens. Van <lacht> toch nog even hebben over Google. Google is namelijk bezig aan een opmars in de wereld van de smartphones. Ongeveer de helft van die smartphones die draait op Android. Dat is de software van Google. Wilbert de Vries is hoofdredacteur van de informatica-website... tweakers.net of dotnet, moet je misschien wel zeggen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er nou zo goed aan, aan die software van Google... dat die steeds meer gebruikt wordt? Um, dat zijn... Uh, uh... Twee antwoorden eigenlijk. Dat die gebruikt wordt betekent dat de software gebruiksvriendelijk genoeg is om gebruikt te worden door consumenten zoals u en ik. Ja. Nou, dat is een uh, teken aan de wand van het feit dat Google heel goed na heeft gedacht over hoe ze die software moet ontwikkelen, welke functionaliteiten ze erin moeten stoppen. Maar bovenal heeft Google de kracht en de schaalgrootte om die software te blijven onderhouden. En dat is een valkuil voor heel veel toestelfabrikanten die heel goed zijn in het maken van hardware... Maar dan vervolgens slecht zijn in het maken van de software die erbij hoort. Ja. En Google neemt en die last dus uit handen. En, en eventjes, dat we meteen weten, want hardware software, software klinkt zo logisch en vertrouwd. Maar wat is dat dan, de software? Nou, de software is het besturingssysteem op de telefoon. De telefoon bestaat uit onderdelen die je gewoon echt kunt vasthouden. Dat is de hardware, dus de onderdelen waarmee een telefoon wordt gemaakt. Maar om zo'n telefoon echt te kunnen gebruiken, om te kunnen bellen, sms'en, internetten. Moet daar een besturingssysteem overheen liggen, net zoals met de computer. En dat vergt heel veel resources, heel veel geld, om dat goed te ontwikkelen. Ja, en zij zijn zo, want het is ook goedkoop, hè? dat is ook altijd een belangrijk argument, zij zijn zo goedkoop omdat ze zo groot zijn. Nee, ze zijn goedkoop omdat ze hebben nagedacht wat ze ermee kunnen doen en wat hun voordeel is als ze het goedkoop aanbieden. Op het punt dat ze er, uh, bijvoorbeeld heel veel geld hadden gevraagd aan fabrikanten om het te mogen gaan gebruiken in licentie uitgeven... had de animo bij telefoonfabrikanten een stuk lager gelegen om een toestel met Android uit te gaan brengen. Nou, omdat ze dat, uh, uh, die drempel hebben weggenomen, zie je een heleboel grote fabrikanten, bekende namen, die uh, een toestel op de markt hebben gebracht... Met Android als besturingssysteem, daar nou, zijn er een aantal er heel succesvol van geworden. Het voordeel voor die fabrikanten is dat zij alleen maar over de hardware hoeven na te denken... die daardoor kans heeft om iets beter te worden. En Google neemt de software voor zijn rekening. Had ja. Google ook die smartphone op de markt uh, gebracht? He. Gaat het daar een beetje mee? Nee, dat is ook nooit echt een doel van Google geweest. Google heeft gewoon heel goed gekeken van... Ja, hoe kunnen we onze markt verbreden... en op welke manier gaan we dat doen? Uh, ze hebben een aantal proefballonnetjes opgeladen... zowel in de mobiele markt als in de televisiemarkt... Uh, om te kijken wat ze aanslaan en wat leuk is mee te experimenteren. En voor de mobiele strategie hebben ze gewoon echt gezegd... nou, het Google-besturingssysteem... dat Android-besturingssysteem dat we nu hebben... daar zetten we volledig op in. En dat is ook waar ze uh, feitelijk dus hun, hun winstmarge mee halen... aan de achterkant van hun, de manier hoe ze werken. Ze zijn in staat geweest om het besturingssysteem gratis aan te bieden... aan ja. fabrikanten, of, of tegen een schijntje in ieder geval. Um, en vervolgens zijn ze in staat gebleken om um, daar meer mee te doen... Uh, om geld mee te verdienen. Denk bijvoorbeeld aan Google Maps. Iedereen kent uh, Google ja. Maps. Nou, fabrikanten die worden groot met navigatie. Wat heeft Google Maps gedaan... Er hangt een uh, uh, locatiedienst uh, aan een telefoon. Google dus het, waar is een telefoon is. het is ontzettend handig, want je weet elk moment van de dag waar je bent. Als ik hem nu aanzet, weet ik dat ik in Hilversum ben. En ik weet dat het 8 uur 58, 11 seconden is... en dat we nog 8 seconden hebben voordat de ster begint. Meneer De Vries, ik dank u wel. Alsjeblieft.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 Macro Mega Mania. Tas met 5 broodartikelen naar keuze. 5 euro. Dit is Radio 1.